Ewout de Jong met het NOS-journaal. Tussen Geldermals en de Bos rijden pas van de volgende week vrijdag weer treinen. Het herstel na het treinongeluk bij Meteren duurt langer dan ProRail eerst had gedacht. Gisteren botste een Intercity op een overweg op een vrachtwagen geladen met peren. Vijf mensen raakten lichtgewond. Volgens de spoorbeheerder is vandaag de omvang van de schade pas duidelijk geworden. Zo moet er twee kilometer aan spoor worden hersteld en moet de overweg in zijn geheel worden vervangen. De uitslag van de verkiezingen in de gemeente Vendraai is bekend. De PVV van Geert Wilders krijgt daar meer stemmen dan D66... maar te weinig om de sociaal-liberalen te passeren. D66 heeft nu landelijk rond de 14.000 stemmen meer dan de PVV. Alleen de stemmen die in het buitenland zijn uitgebracht... moeten nu nog worden geteld. Verwacht wordt dat die de definitieve winst van D66 niet in gevaar brengen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt Nederlanders in Tanzania om zoveel mogelijk binnen te blijven. Aanleiding voor de waarschuwing zijn de gewelddadige protesten van de oppositie die niet mocht meedoen aan de verkiezingen. Bij botsingen met ordentroepen zijn zeker 10 doden gevallen, maar mogelijk zelfs 700. Bijna 150 Turkse voetbalscheidsrechters zijn voorlopig geschorst vanwege een onderzoek naar illegaal gokken. De Turkse Voetbalbond maakte maandag bekend dat er een groot onderzoek was gestart naar gokkende arbiters. Zeven van hen zouden op het hoogste niveau actief zijn. Verder bleek dat een paar honderd scheidsrechters in de professionele competities een account hebben bij een gokwebsite. Een van hen zou geld hebben ingezet op meer dan 18.000 wedstrijden. Het weer, geleidelijk overal opklaringen. Minima vannacht van 8 9 graden in het noordoosten tot 12 aan de kust. Morgen vroeg misschien wat zon, maar al snel vanuit het westen regen. Met een stevige zuidwestenwind wordt het 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de avond.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 Yeah. van Zandvoort Dit is ZFM is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 Zegt FM met het nieuws van 12 uur.